10 uur het NOS Journaal Liselot Thomasen. College Bescherming Persoonsgegevens dreigt Google een dwangsom op te leggen voor het schenden van de privacyregels. Google heeft twee jaar lang met auto's rondgereden die beelden maakten voor Street View. Daarbij zijn ook gegevens verzameld over 3,6 miljoen draadloze netwerken en is hun locatie vastgelegd. Daarnaast heeft Google uit onbeveiligde wifi-netwerken onder meer e-mailadressen en medische en financiële gegevens verzameld.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 Het gaat nu om een uh, 29-jarige Amsterdammer en een uh, 43-jarige man uit, uh, uit Almeloos. Ze zijn vanmorgen vroeg uh, aangehouden in hun woonplaatsen. En ze worden verdacht van de betrokkenheid bij uh, moord, zeker doodslag. Vorige week werden in deze zaak al twee Britten aangehouden. Bij het schietincident in het woonwagenkamp werden onder meer automatische wapens gebruikt. De politie sluit niet uit dat de daders verhaal wilden halen bij de bewoners van de woonwagen... vanwege een zakelijk conflict. Het kabinet heeft afspraken met de ICT-bedrijven gemaakt... over het voorkomen van misbruik van internetfilters. In het buitenland gebruiken we onderdrukkende regimes filters... om de vrijheid van informatie in te perken. Vorige week riep minister Verhagen de ICT-bedrijven op... te onderzoeken of de filters niet voor verkeerde doeleinden worden gebruikt. In een gesprek met ministeries zeiden de bedrijven... dat ze nu al heel kritisch omgaan met export van deze producten... aan landen die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. Ze willen zich samen met het kabinet inzetten om misbruik tegen te gaan. De partijen vinden wel dat er bij voorkeur internationale afspraken voor moeten komen. Het weer, vanochtend overal veel zon, vanmiddag in het uiterste westen ook wat wolkenvelden. De middagtemperatuur ligt tussen 19 graden aan zee en 23 in het binnenland. AMB ah, verkeersinformatie. Op veel wegen is het nog druk. Er staan 23 files, 75 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Soeterwoude-Rijndijk 4 kilometer. De A6 Lelystad-Muiden, 4 kilometer voor knooppunt Muidenberg. A12 Arnhem-Utrecht, tussen Oosterbeek en Wageningen 4. En dat komt door een ongeluk, de linkerreis ook is dicht. Bij Rotterdam een ongeluk op de A20 naar Gouda. Tussen Vlaardingen en Schiedam staat 2 kilometer. Hier is de rechte rijstok afgesloten. En de A59 Sirix C. Os, 5 kilometer verknoppend hooipolder. Er staat een kapotte vrachtwagen op de A67 naar Venlo. Tussen Gelder en Zomeren 2 kilometer. De rechte rijstok is dicht. En aan de andere kant van de vangrail, dus richting Eindhoven, staat tussen Lieso en Zomeren 6 kilometer door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. Wij spraken Ibrahim Akkoel van AV3 Promotiefilms uit Arnhem. Zodra hij buiten zijn bundel belt, is hij stukken duurder uit. En om met zijn eigen woorden te spreken, slaat dat helemaal nergens op. Het is duidelijk. Ibrahim is nog geen klant bij T-Mobile. Want met een flex zakelijk abonnement blijft de tarief altijd hetzelfde. Binnen of buiten uw bundel. Goed voor Ibrahim en andere zakelijke bellers. Zo gaan we weer net een stap verder. Kijk op t-mobile.nl slash zakelijk.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 Alle bazen van Nederland, even opletten nu. Deze afspraak moet je zelf onthouden. 21 april, secretaressendag. Ga naar je Fleuropbloemist of laat je boeket bezorgen via Fleurop.nl of via de nieuwe Fleurop-app. -app Fleurop, bloemen met een boodschap. Dit is Radio 1. Ah, hey Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Nederlanders geven minder aan goede doelen, zo blijkt uit de laatste cijfers. Steeds meer mensen reageren niet meer op de meest gangbare antibiotica. Dat noemen ze ook wel eens de an antibiotic paradox. Ja, dat antibiotica fantastische middelen zijn, miracle drugs. Maar ze maken zichzelf kapot. Nederland voerde een uitgekookte propagandacampagne... om Amerika te betrekken bij de Tweede Wereldoorlog... en het ochtendhumeur van Diederik Ebbing. Het is 5 over 10. Het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. De economische crisis heeft gevolgen gehad voor onze vrijgevigheid... blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek Geven in Nederland van de Vrije Universiteit. In dat onderzoek is speciale aandacht voor de vermogende particuliere gever. Theo Schuit, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoogleraar Filantropische Studies aan de VU. Uh, dat klopt. Hoeveel minder gaan we uit? Nou, bijna niks minder. Dus uh, vrijwel hetzelfde en per saldo heel Nederland meer. Dus er is niks aan de hand? Nee, kijk, er is in de uh, huishoudensfeer is er een hele geringe teruggang uh, waar te nemen van 1,9 miljard 45 miljoen... naar iets van 1,9 miljard 38 miljoen. Maar per saldo zijn we uh, als Nederlanders, en dat tellen we ook bij bedrijven... maar ook fondsen en goede doelenloterijen... gestegen naar 4,7 miljard voor het algemeen nut. Maar goed, gemiddeld gaven particulieren een bedrag van 210 euro per ja. jaar uit. En dat is een 9% minder dan in 2007. Dat klopt. Nee, maar dat is volstrekt juist omdat laat zeggen, mensen ook op een andere manier nu bij moeten passen aan voorzieningen, neem oude bijdragen en andere zaken, ja. die laat zeggen, niet meer volledig door een overheid kunnen worden betaald. Maar is het nou meer of minder? Het is bij, wat betreft de huishoudens is het wat gedaald, ja. Ja, dus huishoudens geven minder aan goede doelen? Ja, dat en, klopt. En hoe komt dat? Nou, dat komt omdat laat zeggen, mensen in hun portemonnee natuurlijk merken dat ze ook op een andere manier moeten bijdragen. Sportverenigingen, alle zaken worden duurder. En ik denk dat dat per saldo ook gevolgen heeft voor de bijdrage aan, aan goede doelen. Ja, gevolg van de koopkrachtdaling ja, dus. Ja, dat is gewoon het geval. Ja. Ja. Besteed veel aandacht aan de vermogende donateurs. Die geven gemiddeld zo'n 2700 euro per jaar. Wanneer ben je dat eigenlijk, vermogende donateur? Ja, dat is een mooie term. Dat zijn de mensen met een inkomen van meer dan besteedbaar... van pakweg 70.000 euro per jaar. Ja, nou dan ben je nog niet eens rijk, toch? Nee, maar laat zeggen dan behoor je wel tot de 25% of 20%... Rijks-Nederlanders, ja. ja. En doen die dat uit nobele motieven, filantropie... of is het vooral een aftrekpost voor de fiscus? Nee hoor, het is, daar hebben we onderzoek naar gedaan. Mensen die geven aan natuurbehoud of aan de reddingsmaatschappij... omdat ze zich daarbij betrokken voelen. En dan is het fiscale aspect is altijd een afgeleide zaak. Dat geldt overigens niet voor de echt supervermogenden en daar zijn er ook een aantal van in Nederland, ja. die houden ook wel degelijk rekening met de fiscale uh, kant van de zaak. Ja, we weten allemaal dat rijke Amerikanen veel schenken. Bill Gates is uh, misschien wel het bekendste voorbeeld. Waarom hebben wij geen Nederlandse Bill Gates? Nou, uh, ik wil het omdraaien. De uh, Amerikanen, wij roepen altijd dat het de Amerikaanse toestanden zijn, de Amerikanen hebben de filantropie van Europa geleerd, en ook van Nederland en van Duitsland. Het uh, is dus juist omgekeerd. We hebben een hele lange filantropische traditie in Nederland. En dan zou ik bijvoorbeeld willen wijzen aan het Museumplein in Amsterdam. Alle cultuurtempels daar zijn door particulieren gesticht. Ook de eigen universiteit, ik werk op de VU... is door een particulier uh, gesticht en door particulieren. Ja. Hetzelfde geldt ja. bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit. Maar ah, goed, Bill Gates kennen we allemaal als schuldegever in Afrika. Uh, en welke Nederlander is dan met uh, naam en toenaam zo wereldberoemd bekend? Nou... Dat zal in de toekomst alweer komen, oh. eh, omdat het, laten we zeggen, in onze uh, uh, uh, maatschappij in Nederland, wij vooral de overheid de laatste 50 jaar hebben gezien als belangrijke uh, uh, financier van alle, allerlei uh, doelen. Ja, u meldt een vermogende u... donateur, geloof ik, hè? Wat zegt u? De meldt meld zich een vermogende donateur. Uh, uh... Waarschijnlijk, hoop ik wel, ja. Ja, of is het uw vrouw... Ja, nou ja, maar maakt ook niet uit. Verder. Niet uit. Nee, goed. Uh, <laughs> uh, nou is de vraag, uh, ja. als we uh, gaan kijken naar uh, de toekomst... Uh, of dit uh, bij huishoudens zal blijven dalen gezien het vooruitzicht van verdere bezuinigingen door het kabinet... bijvoorbeeld in een verdere koopkrachtdaling... of dat u verwacht dat het wel weer bijtrekt? Ik denk dat het in de toekomst alleen maar zal toenemen. En dat heeft te maken met dat vroeger betaalden ook huishoudens... veel meer zelf ook bij aan cultuur en aan scholen en aan zorg. Ja. Dat is allemaal door de overheid overgenomen. En ik wil niet zeggen dat het een eenvoudige slingerbeweging is. Nee. Maar als u en mijn kinderen... als die op de middelbare school te maken krijgen... met eh, mindere voorzieningen... dan zijn alle ouders bereid om daar gewoon aan bij te passen. Ja, dat doen ze nu ook al aan kerk- en levensbeschouwing. Dat klopt. Dat is altijd de, de, de post die het meeste krijgt. En dat heeft te maken met dat uh, het ook uh, gaat om gelden voor het behoud van de kerk... en ook voor het behoud van het personeel van de kerk. Dus de collectemandjes blijven goed gevuld? Dat blijft zeker het geval, ja. Theo Schuit, hoogleraar Filantropische Studies aan de VU. Ik dank u wel. Tot uw dienst.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 Steeds meer mensen, dames en heren, die bij een huisarts komen, reageren niet meer op de meest gangbare antibiotica. Het is belangrijk dus dat artsen terughoudender worden met het geven van deze antibiotica. Ga je er namelijk te kwistig mee om, dan worden die bacteriën snel resistent. Gaat u horen in deel 2 van een dodelijke bacterie gemaakt door Roy Herkens. Het zit uh, in een buisje. Onderzoek naar poep doet u. Ja, wij willen graag kijken welke soort bacterie erin zit en voor welke bacteriën... Antibiotica die bacterie gevoelig is. Ellen Stobbering, medisch microbioloog aan het Maastricht UMC. Hoe gaat dat in zijn werk? Want u krijgt het hier binnen in een plastic buisje. Wat gaat daar vervolgens mee gebeuren? We gaan nemen een bepaalde hoeveelheid daarvan af. We gaan het 1 op 10 verdunnen. En die verdunning wordt vervolgens uitgesteken op voedingsbodems... waar die bacterie goed op kunnen groeien. En de volgende dag kunnen we kijken of die bacterie daarin zit. En weer een dag later gaan we kijken voor welke antibiotica die bacterie gevoelig is. Onderzoek naar poep helpt huisartsen voor bepaalde infecties... het juiste antibioticum in te zetten. Oké, okay. ja, ik denk dat we nog, wel, nog een keer even... Het, het is wel uh, verbeterd. Maar, uh, Steeds meer mensen die bij de huisarts komen... reageren niet meer op de meest gangbare antibiotica. Het is belangrijk dat artsen voorzichtig zijn met het geven van antibiotica. Ga je er kwistig mee om, dan worden bacteriën snel resistent. Er is een relatie uh, tussen het, de hoeveelheid antibiotica die je voorschrijft... en, en het ontstaan van resistentie. Theo Verheij, huisarts in de wijk Leidserijn Rijn in Utrecht. Dus uh, zeker omdat we... Uh, Proportioneel een groot aandeel hebben in het, in het voorschrift, is er zeker ongetwijfeld ook een relatie tussen uh, de antibiotica die wij voorschrijven en ontstaan van resistentie. Gaat u daar kwistig mee om met die antibiotica? Uh, wij gaan uh, als Nederlandse huisartsen over het algemeen uh, vrij prudent om met, uh, met antibiotica. We zijn denk ik uh, in, in, die, in de eerste lijn het, het, het land in de wereld wat het uh, samen met de Scandinavische landen het minste antibiotica voorschrijft uh, per. Uh, aantal bewoners, uh, maar dat wil niet zeggen dat we niet te veel voorschrijven. Er is de SC ook in de Nederlandse praktijk nog wel een paar stappen te maken daar waar het, het, het zullen we zeggen, te veel voorschrijven van antibiotica betreft. Wanneer schrijf je het wel en wanneer schrijf je het niet voor? Nou, heel in het algemeen moet je zeggen dat um, uh, bij ernstige infecties uh, antibiotica vaak nog wel geïndiceerd zijn. Um, bijvoorbeeld de longsteking. Bij Mensen die een grotere kans hebben op complicaties, dus de oudere mensen, mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus, mensen met hartfalen, mensen met uh, kwaadaardige aandoeningen waardoor hun weerstand uh, verminderd is. Dat zijn mensen waar, uh, waarbij er duidelijk indicaties bestaan om antibiotica te geven uh, als ze een infectieziekte hebben. Voor de overige groepen het liefst terughoudendheid. Uh, voor de overige uh, geven de richtlijnen aan dat, uh, dat er zeer terughoudend moet worden gehandeld... en die richtlijnen worden in Nederland heel redelijk uh, gevolgd. Nederlandse huisartsen zijn voorzichtig met het geven van antibiotica. In ziekenhuizen kunnen artsen niet altijd zo voorzichtig zijn. Daar beginnen artsen vaak al met de behandeling... voordat precies duidelijk is om wat voor infectie het gaat. Ja, dit is het de, deel van de afdeling interne geneeskunde die zich toelegt op infectieziekten. Jos van der Meer, hoogleraar interne geneeskunde. En hier liggen dus mensen over het algemeen met uh, moeilijk te, behandel, uh, te behandelen uh, infecties. Iemand met een ernstige longontsteking, iemand met een hartklepinfectie, uh, iemand met een uh, absces ergens, bijvoorbeeld in de lever, dit soort ja. beelden. Ernstig zieke patiënten. Waarbij laten we zeggen, het geven van de juiste antibiotica buitengewoon uh, belangrijk is. En uh, vaak uitmaakt of iemand beter wordt, ja of nee. Nu is het zo dat uh, artsen vaak snel een antibioticum willen voorschrijven. Want ze willen graag dat een infectie zo snel mogelijk geremd wordt. Ze hebben geen tijd om te wachten. Uit, uit internationaal onderzoek blijkt dat uh, als je vroeg met antibiotica begint... bij mensen die een ernstige bloedvergiftiging hebben... dat de kans op herstel uh, vele malen groter is dan wanneer je daar uh, traag in bent. Ja, dat is uh, het grote probleem van antibiotica. Om die ene patiënt die voor je hebt te helpen, moet je iets inzetten. Want als je dat vaak doet op de lange duur een heleboel andere patiënten kan benadelen. En dan moet je dus kiezen voor dit individu dat voor je zit en ziek is... of de gemeenschap van mensen die je niet kent en die je misschien nooit zult zien. Dat noemen ze ook wel eens de antibiotic paradox. Dat antibiotica fantastische middelen zijn. Miracle drugs in dat boek Antibiotic Paradox. Maar ze maken zichzelf kapot. En dat is een heel moeilijk dilemma. In het kantoor van medisch microbioloog Christina van den Broeken graus kijk ik naar een wereldkaart waar duidelijk op te zien is... dat de resistente bacteriën zich over de hele wereld verspreiden. Er zijn geen grenzen. Iedereen gaat overal naartoe... en komt terug met wat hij links en rechts heeft opgepikt. Ja, dus in Nederland voeren we een heel voorzichtig beleid... en zijn artsen terughoudend met het geven van antibiotica. Maar in principe hebben we daar dus uiteindelijk niet zo heel veel aan. Wat op ons afkomt is resistentie vanuit het buitenland. Maar daarvoor isoleren we patiënten uit het buitenland. Als we iemand opnemen in het ziekenhuis en die komt uit een buitenland ziekenhuis... dan gaan we kijken of die resistentie bij zich heeft. En het tweede probleem wat ons uit, op ons afkomt is vanuit de voeding. En daar is even de vraag hoe lang dat gaat duren voordat dat de overhand krijgt. En zo terughoudend als we in de Nederlandse gezondheidszorg zijn... met het voorschrijven van antibiotica... Zo kwistig wordt ermee gesmeten in de veehouderij. Alle bacteriën die in de veehouderij in al die dieren tezamen aanwezig zijn... die vormen een enorm vat vol resistentiegenen... die uit dat vat kunnen springen en overgaan naar de mens. Dat hoort u morgen in een dodelijke bacterie. Zij, Roy Heerkens, en vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom... op Goedemorgen Nederland, het .no. Straks Nederland voerde een uitgekookte campagne... om Amerika te betrekken bij de Tweede Wereldoorlog. Eerst nu toch de tumeur van Diederik Ebbingen, ik hou van deze tijd, de vaste tijd, de 40 dagen voor Pasen. Ik doe overigens in deze periode zelf niet aan vasten, of matiging of bezinning. De reden dat ik van deze tijd hou, is omdat dit de maand is dat ik mijzelf permitteer om naar de Matthäus Passion van Bach te luisteren. Elk jaar op As Woensdag mag ik hem voor het eerst opzetten. En bij de eerste tonen al trekken de rillingen door mijn lijf... schieten de tranen in mijn ogen... en heb ik mededogen en compassie met ieder mensenkind. Je zou kunnen zeggen dat ik er religieus van word. Een heilig geloof in het goede en waarschijnlijk een geloof in God. Zo wil ik dat dan ook noemen. Ja, ik geloof in God als ik naar de Matthäus luister. En probeer dat vast te houden als de orde van de dag zich weer opdringt. Omdat ik dat wil. Ik voel me daar prettig bij. Het prettigst misschien wel. Als na de wonderschone opening de evangelist begint... word ik even bruut uit mijn geloof getrokken. Terug op aarde gezet, als het ware. De anekdote haalt het niet bij de muziek, de koralen en de aria's. Fariseeën schrift schriftgeleerd en het zal allemaal wel. Ik wil meer in trainen niederzetten en dat mijn God zich erbarmt. De greatest hits of de Matthäus, zeg maar. Dan stroom ik weer vol met eerbied, sereniteit en rust maar toch zal ik nooit zeppen. Ik zal alles horen... en na verloop van tijd ga ik ook de evangelist waarderen. En hoe dichter Goede Vrijdag nadert, hoe meer ook het verhaal zich in mijn nestelt. Dat gruwelijke lijdensverhaal van die man die aan het kruis getimmerd wordt... als offer voor de zonde van de gehele mensheid. Een ridicule ambitie in een potsierlijk jasje, zou je zeggen. Maar met de goddelijke muziek van het talent, Johann Sebastian Bach... is het christendom veruit het mooiste geloof dat er is. Knappe Jood of moslim die dat tegen kan spreken, zei Diedrike Hebe Morgen het ochtend humeur van Koos Postema. we goodbye I can't Your smile, I'm even sick I go, Jacqueline, go en Alain Clark. Het is uh, zeven minuten voor half elf. Nederland, dames en heren, voerde in de Tweede Wereldoorlog... een uitgekookte campagne om de Amerikanen te overtuigen... om deel te nemen aan de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog ging dat Nederlands Informatiebureau, want daar gaat het om... tot 1974 door om het imago van Nederland in de Verenigde Staten op te vijzelen. De activiteiten van dit NIB zijn geanalyseerd door Henk Ay, die is Amerikaans hoogleraar Sociale Geografie... en tijdelijk verbonden aan de Roosevelt Academy in Middelburg... Meneer Aai, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Ik moet zeggen, ik ben aan de Roosevelt Study Center, niet aan de Roosevelt Academy. Oké, okay, dat is dan bij deze uh, recht gezet. Het begon allemaal met dat bureau in uh, de Tweede Wereldoorlog, toen het oorlogskabinet, het Nederlandse oorlogskabinet in Londen zat. En kostte wat kost, wilde dat de Verenigde Staten bij de oorlog uh, betrokken zou worden. Hoe hebben ze daar invloed op uitgeoefend? Nou, vooral om te laten zien uh, via uh, ja, pers, uh, de pers, de uh, kranten, maar ook uh, via films... hoe Nederland leed onder de bezetter. En hoe deden ze dat? Uh, bijvoorbeeld in een van de films, Landbuilders, zie je dan de, het stadhuis in Middelburg... waar ik nu zit, dat zie je in puin. Juist. En uh, ik geloof ook dat er uh, beelden te zien waren van nazibeulen... Nee. Oh, dat heb ik uh, begrepen. Goed, um, was het een vorm van propaganda? Ik, ik zou zeggen, uh, ik ben er nog helemaal uh, doorheen... maar ik zou zeggen dat in de jaren 40 was het meer ideologisch getint. In de jaren 50 en 60 was het meer uh, algemeen, uh, minder ideologisch getint... alleen maar om een modern imago van Nederland te creëren. Juist. Goed, um, nou heb ik altijd begrepen dat de Verenigde Staten pas echt bij de oorlog betrokken waren na de aanval van de Japanners op Pearl Harbor. Ja. Um, en als dat nooit gebeurd was, dat die betrokkenheid een stuk minder zou zijn geweest. Zeker. En dus je kan, je kan best zeggen dat wat Nederland dan gedaan heeft uh, om uh, de VS bij de oorlog te betrekken, dat was, uh, heeft weinig resultaat geboekt. Dus het heeft, was eigenlijk een zinloos bureau? Nou, dat zou ik niet zeggen. Ze hadden ook andere uh, doeleinden in de jaren veertig. Vooral om de, dat heeft ook niet gelukt, de, de Nederlandse kolonie in een meer gunstig licht te zetten. Dat werd ook via film gedaan. Ja. Uh, dan lieten ze zien hoe, uh, wat voor goede dingen Nederlanders deden in uh, Nederland-Indië bijvoorbeeld. Ze waren ook echt bezig om fondsen te werven uh, voor de, uh, de eventuele wederopbouw voor Nederland in de latere jaren veertig. Dus daar hebben ze ook heel wat aan gedaan. Hebben die films het beeld in Amerika van uh, Nederland veranderd? In de jaren 40 was het nog een heel verouderd beeld, want uh, ze hadden geen nieuwe beelden, er konden geen nieuwe opnames gemaakt worden. Ze waren niet zo geïnteresseerd in de modernisering van Nederland, de Nederlandse informatiebureau. Maar in de jaren 50 en 60, en vooral in de jaren 60, hebben ze daar heel hard aan gewerkt. Dus het was eigenlijk een soort van marketingmachine geworden? Ja, het is, je kan zeggen het is wat, wat van ideologie meer naar een marketing uh, van Nederland geworden, inderdaad. Ja. Die films die wij in de jaren 40 dan maakten voor de Amerikaanse markt, hadden wij een eigen soort van Lenny Rievenstaal, stijl, zou ik maar zeggen? Uh, nee, ze, de films werden soms met opdracht van de, de Nederlandse voorlichtingdienst gemaakt. Maar ook andere films die door andere producenten of filmproducenten um, uh, werden gebruikt. Zoals een film van Joris Evans, voor, bijvoorbeeld, over de, de Zuiderzeewerken. Juist. Dus dat soort uh, beelden om Nederland uh, te tonen als een moderne natie en niet meer het uh, 19 eeuwse boerenland? Precies. Met tulpenmolens en klompen? Precies. Ja. Als je nu aan de gemiddelde Amerikaan vraagt naar Nederland... zeggen ze nog steeds tulpen, molens en klompen. Zo. En, en, en dus de, de, maar de toeristindustrie in Nederland werkt daar ook ontzettend mee. Uh, dat doet er ook mee, uh, aan mee. Uh, dat is inderdaad zo. Uh, dat, is, dat is heel moeilijk te veranderen. Onder Nederlandse Amerikanen is dat oude 19e eeuwse imago ook nog steeds uh, heel dominant. Ja. Zeg, um, dat bureau viel officieel onder het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerst. Eerst. Tot? Ja, ik dacht dat het later algemeen, onder algemene zaken kwam. Maar het is opgericht en eerst was het echt onder buitenlandse zaken. Vooral in de jaren 40 en in, vroeg in de jaren 50. Ja. Nou, nou, waren wij het enige land dat dit deed of waren er meer landen in ter wereld? Nee, er waren wel andere landen geallieerden. Waar dan allemaal België en Engeland... Die waren dan wel bezig om, om, om Amerika in de oorlog tegen Duitsland te krijgen. Ja. Maar ik volgens... Zo zover ik weet was Nederland echt het enige land die dat heel, heel, uh, goed in, uh, heel goed opgezet had. Dus een professionele marketingmachine avant la lettre eigenlijk. Zeker. Nou liggen er 300 van deze films in de archieven van de Roosevelt Academy. Wat gaat daarmee gebeuren? Uh, deze deze films hebben we, we hebben nu 60 van deze films gedigitaliseerd ja. gedigitaliseerd sorry yeah. en uh, we zijn uh, bezig om de rest ook uh, zo te, te over te, te schakelen uh, en dan zijn ze natuurlijk veel meer beschikbaar voor een breder publiek ook voor wetenschappers want ze liggen nu nog in blikkendozen uh, in uh, op de plank ja dat is misschien iets voor het nationaal historisch museum als het er ooit komt ja of uh, beeld en geluid is ook ge geïnteresseerd in, in films die zij niet hebben. Of dezelfde film met een Engelse soundtrack ja. die zij nog niet hebben. Goed, conclusie. Het was een uh, professionele marketingmachine na verloop van jaren. Maar het heeft weinig zin gehad om de Amerikanen bij de oorlog te betrekken. Correct. Ik dank u wel. Henk ja, Aardelstad, Amerikaanse hoogleraar Sociale Geografie... en tijdelijk verbonden aan het Roosevelt Center in Middelburg. Gaan wij afsluiten, want het is bijna half elf... en snel naar de bus van Prem. Prem, waar ben je vandaag? Goedemorgen, Sven. Ik sta in Utrecht. Even een vraagje, Sven. Welk elektrisch huishoudelijk apparaat zou je zo uit huis flikkeren... zonder dat je het mist? <laughs> Uh, de, de meeste ben ik bang, eigenlijk. <laughs> Want, luisteraars, waar we het over gaan hebben... een heleboel mensen denken dat hun leven niets is zonder een Senseo, een espresso of weet ik veel hoe die idioten apparaten allemaal heten. Maar is het niet gewoon aangepraat apparatuur die u nodig heeft... om lekker van uw leven te genieten en de voorjaarsopruiming gaat beginnen? De zon schijnt, Pasen staat voor de deur... dus ik wil graag met de luisteraars praten over... wat nut en noodzak is aan elektrische apparatuur in uw huis... Maar dat doen we nadat we de vrouwelijke nieuwslezer, de voorloper van de NOS-vrouwelijke hoofdredacteur, Lieselotte Thomassen, horen met het NOS-journaal. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Het kabinet heeft afspraken met ICT-bedrijven gemaakt... over het voorkomen van misbruik van internetfilters. Sommige regimes gebruiken filters om de vrijheid van informatie in te perken. Vorige week riep minister Verhagen de ICT-bedrijven op te onderzoeken... of de filters niet voor verkeerde doeleinden worden gebruikt. De Japanse regering zegt dat het gevaar van een volledige meltdown... in de kerncentrale van Fukushima voorlopig is geweken. Voorwaarde is wel dat de koeling van de centrale blijft zoals die nu is... Een regeringswoordvoerder spreekt van een voorzichtige stabilisering van de situatie. En de politie heeft opnieuw twee verdachten opgepakt... in verband met de schietpartij op een woonwagenkamp in Breda juli vorig jaar. Bij die schietpartij viel één dode, een jongen van 12. De verdachten zijn mannen uit Amsterdam en Almelo. Vorige week werden in deze zaak al twee Britten aangehouden. En dat is nieuws op dit moment. Amw verkeersinformatie met nog 12 meldingen van files op de A12 vanuit Duitsland in de richting van Arnhem. Staat tussen Beek en naar 3 kilometer de bergingswerk. En verderop richting Utrecht op de A12 tussen Knoppet Waterberg en Wageningen 9 kilometer. Ook hier zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is nog dicht. A59, Syrik C. Os. Tussen Maden en Knoop het Hooipolder... 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. En ook een kapotte vrachtwagen op de A67 Eindhoven-Venlo. Tussen Gelderop en Zomeren levert dat ook 5 kilometer file op. Hier is de rechter rijstrook dicht. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Remradakationen. Goedemorgen luisteraars, ik werd vanochtend gewekt door mijn elektronische wekker. Ik liep naar de keuken en drukte de knop in van de elektrische waterkoker. Ik deed de boterham in de elektrisch verwarmde broodverwarmer en opende vervolgens mijn elektrisch aangedreven datamachine door vele genoemd. En dat was pas in de eerste 15 minuten van mijn wakkere dagbesteding. Elektronische apparaten lijken wel hulpmiddelen waar zonder we niet kunnen leven. Ik verbaas me er vaak over hoe mensen die 50 zijn geworden... zonder rare apparaten ineens sferen bij hun senseo. Zonder dat kopje koffie of wat het mag zijn, was hun leven niets meer. Totdat een espresso kwam. En nu hoor ik, dat ze, hoor ik ze nooit meer over de senseo. En alles is de espresso. En ik ben helemaal niet van dat milieubewustzijn, dat weet u wel. Maar ik ben wel voor een lagere stroomrekening. Dus ik dacht, kom, het is voorjaar, Pasen staan voor de deur. Velen van u zullen wel de voorjaars schoonmaak houden. Welk elektrisch, dus let op luisteraars, welk elektrisch apparaat... gooit u zo uit uw huishouding zonder één centje pijn... Hans en Barbara vinden de Magnetron nutteloos. Ik al die Nespresso's en Senseo's en hoe ze allemaal mogen heten. Sulema de wasdroger. Anouk de instant warmwaterwaterkop. Ja, die heeft Anouk in de huid. Vraag me niet hoe ze eraan komt. Martin de ijsmachine en de staafmixer. Wat gooit u eruit? Het mogen dus alleen apparaten zijn die u gebruikt. Niet van uw vrouw, uw man of uw kinderen. Dus welk elektrisch apparaat zou u het raam uitgooien en het niet missen? Bel me op 0800-1121. Mail naar primetime Apenstaart... En en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. It's Luisteraars, ik heb het dus niet uitgezocht... maar Anouk zoekt dan de locatie... en dan zegt ze Hooghiemstraplein in Utrecht. En dan kom je Utrecht binnen en dan denk je... kan in deze stad er nog een mooie plek zijn. En dan sta je bij een prachtig geel gebouw. Het was ooit iets industrieels... en nu zitten er allerlei creatieve bedrijven erin... Prachtig gebouw. Je kan naar het dak lopen en dan zie je de domme Utrecht prachtig staan. En dan kom je iemand tegen. Goedemorgen, wie bent u? Dag, ik ben Tamara Briek en ik werk hier. Oh, bij wat voor bedrijf? Uh, ik werk hier bij New Energy Works. En dat is een bedrijf dat advies geeft aan de overheid en grote bedrijven over uh, energie, alternatieve energie en energiebesparing. Aha, nou dan gaan we wat u predikken voor grote bedrijven in de praktijk brengen... welk apparaat zou u zo uw huis uitflikkeren... en er helemaal geen last van hebben dat het er niet is? De Roomba robotstofzuiger. De wat? De Roomba robotstofzuiger. Dat is een klein apparaatje, dat uh, zit in een oplader... en het ziet eruit als een vliegende schotel. En als je het aanzet, dan stofzuigt hij zelfstandig uh, de, de kamervloer. Althans, dat is de bedoeling. Ja. En? Het werkt niet... Hij uh, blijft heen en weer uh, zeilen tussen twee plinten. Wanneer, waarom heeft u hem dan gekocht? Ik heb hem gekocht in de tijd dat ik heel slecht te been was. En uh, toen kon ik zelf niet meer stofzuigen. Oké, okay. was... aha, robot. En als, okay, behalve de stofzuiger iets anders, want dit is iets wat niet werkt. Iets wat wel werkt, wat u niet gaat missen. De magnetron. Dat is een volkomen overbodig apparaat. U ook al. Ik ja. kan niet zonder die magnetron. Mag, ik ik uh, ontdooi alles gewoon uh, op het aanrecht. Dan zet ik het neer en uh, ja, de rest warm ik op. Ja, maar oké, okay. dan moeten we me dat uitleggen. Want Barbara en ik hadden gisteren diezelfde discussie. Ik kook altijd heel veel eten. Dan heb ik nog lekker kip en groenten en rijst. En, en dan kom ik thuis, uh, zoals straks, om twee uur... voordat ik ga werken op dit lunchje Dan flikker ik alles in die magnetron, weet je, op een bord. Le lekker opgerond. en dan ga ik heerlijk reis met kip en groenten eten. Als die magnetron er niet is, moet ik bijna uur staan opwarmen... en dan kan ik niet gaan werken. Nou, ik eet misschien iets minder veel. <laughs> Dat is waar. Oké, okay, hartstikke bedankt. En nu nog een, een, nog een laatste vraag. Als u die, die adviezen geeft, ook aan overheden... hebben dan die overheidsbedrijven heel veel elektrische apparatuur in huis... die ze uit kunnen doen of vooruit kunnen gooien? Vast wel, maar dat weet ik niet, want ik ben de office manager. Oké, okay, hartstikke bedankt. Abara, veel plezier. De jeugd van tegenwoordig heeft ook iets gedaan met elektriciteit, had ik begrepen. Elektrotechniek. Elektrotechniek. Elektrotechniek. Elektrotechniek. elektrotechniek. Elektrotechniek. Elektrotechniek. Elektrotechniek. Elektrotechniek. Ja, luisteraars, misschien ben ik hier te oud voor. Maar Rien, Aars en Hans uh, Twint hadden bedacht dat dit lied leuk moet zijn. Kom, taak. Ben een dondergod, Krasje je moeder als een hondenblok, Het is toch een tijd, ja ik weet alles vanaf vissen spelen. Dans schoot uit de piemels, spanning niet frimelen, want dit oh, gebeurt wel. ik vind wel dat, nee, uh, uh, Martin, doe dit maar uit. Uh, dit is zo onwelgevoegelijk taalgebruik. Luister als mijn excuses voor de keuze van Hans en Rien. Goedemorgen, Geest de Reaper. Jullie je zijn hier dan. begonnen met de website Greenham. Wat is dat? Um, Greenham is een prijsvergelijker, waarbij wij naast de aanschafprijs van producten ook het energieverbruik inzichtelijk. Maken. Dus ik heb hier een datamachine, ja. een laptop. En ja. uh, wat, wat doe je? Dat zeg je wat die kost? Wat die, wat die kost om, om nieuw te kopen. En ja. daarnaast laten we zien dan wat die uh, per jaar en over de hele levensduur aan elektriciteit kost. En dat doe je voor alle elektrische apparaten? Wij, wij zijn het langzaam maar zeker aan het uitbreiden. We hebben ons initieel in, in, uh, gefocust op witgoed vooral. De, van die grote, de, de wasmachines, de wasdroge vaatwasser. Uh, en ja. dat willen we langzaam maar zeker uit gaan breiden. Nou, en alles... hoe lang bestaat die website al? Uh, sinds 11 november afgelopen jaar is dus nog elf, geen half jaar. november ook in Maarten, de dus En, en dan, dan heb je dus elk november bij. En waarom begin je met zoiets? Omdat wij uh, het idee hadden dat de normale prijsvergelijkers uh, die je online kunt vinden, dat die niet. Um uh, datgene gaven aan mensen wat eigenlijk wel nodig was. Niet alleen die aanschafprijs, maar mensen doen eigenlijk een beetje alsof ze zo'n grote witte doos bij de Mediamarkt kopen. en die vervolgens thuis in een hoek zetten en twaalf jaar later het raam uitgooien. Ze houden helemaal geen rekening mee wat het kost. Nee, ik ook niet. Nee, nou dat zou jij wel moeten doen. En als ik bij de BCC of waar dan ook dat binnen loop, want Mediamarkt loop ik wel, maar die mm -hmm. heeft altijd van die advertenties. en als je mm -hmm. kan betaal je altijd meer geld. Mm -hmm. Oh ja, luister, als ik moet even zeggen, u mag bellen: dus 0800 1121. wat u het raam uh, uitgooit, dat elektrische apparatuur en u het gaat missen. Primetime apenstaat en. NTR.nl of tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Maar nu is mijn vraag, mm -hmm. uh, Gees, je begint hiermee, het heeft niets te maken met het onderwerp, maar ben je mm -hmm. gek of zo? Wat, hoe verdien je dan je geld? Wij verdienen ons geld doordat wij een klein stukje commissie krijgen op de producten die via onze site ver, uh, verkocht worden. Oké, okay, dus je hebt wel belang erbij om te zeggen dat iets elektrisch zuidig is of zo? Nee, want het maakt ons, wij maken het inzichtelijk. Wij, onze bestaansrecht is juist om het onafhankelijk, inzichtelijk te maken... en of je nu voor uh, merk A of merk B of bij winkel A of winkel B gaat... Ah. dat is voor ons niet relevant. Oké, okay, duidelijk. Goedemorgen meneer Johan Schot. Goedemorgen. Uh, want ik ben het zeer vereerd dat u aan de telefoon wilde komen. Kunt u me wat uitleggen? Ik snap ons, ons, ons mensen niet... Um, hoe komt het dat we ineens iets in huis halen wat we nooit hadden... en waar we bij zweren dat dat zo belangrijk is voor ons welzijn? Nou, als je dat uh, historisch bekijkt, uh, want ik ben zelf historicus... dan zie je dat uh, er altijd strijd is over uh, de aanschaf van uh, apparaten. Ja? En uh, de vraag is dus uh, waarom wordt er voor uh, welk apparaat gekozen? En daar spelen heel veel verschillende invloeden... Bijvoorbeeld in de jaren 20 en 30 was er uh, veel uh, strijd over uh, wasmachine wel of niet. Maar er werd gekozen voor de radio en voor de stofzuiger. En er werd gekozen voor de radio omdat dat een gezelligheidstechnologie was. Er kon heel het gezin gezellig luisteren, hè, veilig uh, binnen naar wat er in de buitenwereld aan de gang was. En de wasmachine, ja, dat, uh, dat was een machine voor de huisvrouw en die moest maar met de hand wassen. Uh, zo is het ook de aanschaf van apparaat is dus een strijdtoneel. En nu gaat het natuurlijk om duurzaamheid, om energievoorziening. Nee, maar even, Schott, even terug naar, naar, naar de, de aanschaf. Dus ik zit, ik zit net te denken oh, hoe het bij mij thuis gaat en hoe het bij mij ja. thuis gaat. Dus er zijn allerlei invloeden die dus niets te maken hebben met nut. Die beslissen of een elektrisch apparaat wordt aangeschaft. Nee, want de overheid voert campagnes en die zegt uh, wat goed voor je is. Dus dat is belangrijk, daar kan je worden op invloed. Sommige apparaten hebben, die, die brengen het idee in huis dat je modern bent, dat je mee moet doen. Ja. Dat is ook heel belangrijk geweest. En dus uh, het aanschaffen van huishoudelijke apparaten is op een gegeven moment in de jaren zestig geworden iets. Als je modern was, dan schafte je ze aan. Dus je kon deelnemen aan het moderne leven. Uh, en nu kan je deelnemen aan het duurzame leven door apparaten aan te schaffen. Aha. Ja, dus er spelen heel veel andere factoren en invloeden een rol. Oké, okay, wilt u even blijven? Want er wordt ontzettend veel gebeld en getweet en gemaild. Ik zal beginnen met ja. Bert van Vliegen. Weg met die multifunctionele keukenmachine. Te veel schoonmaakwerk. Je kunt vaak beter zelf gaan snijden. Ja, maar Bert, als ik uh, uien-tomatenknoffel tomatenknoflook echt door elkaar fijn moet doen, dan ben ik er blij mee. Frank Operelle, de Sensio, zou ik nog geld toegeven om daar vanaf te komen. Dat is ranzige koffie. En uh, van Els de Kruimel, die Echt een ding die amper zucht. Wat heb je? Eraan. en dan hangt hij in onze kelderkast. Maar oké, okay, Barbara gaat winnen, want de magnetron... Maar zonder ma Nee, Barbara, zonder magnetron kan Els echt niet. Ze maakte de babyvoeding van de kinderen mee. Klaar, goed zo, Els. Lekker, snel, vooral als ze vreselijk geulen. Moet je dan nog niet aan denken dat ze moeten wachten tot die flesverwarmer je fles warm heeft. Dankjewel, je Roberto, goeiemorgen. Welke flesverwarmer? Hoi, goeiemorgen, Prim. Wat gooi jij eruit? Mijn um, espresso-operaat. Want die staat al meer dan twee jaar, staat die werkloos op de Waarom heb je hem ooit gekocht Roberto? Ja, ik, ik heb, ik, uh, ik was gek op Ja? En, uh, maar weet je, weet je wat lullig is? Nee. Door dat uh, leidingwater, dat gewoon leidingwater, dat is een beetje vervuilend en dan is hij uh, gewoon dichtgeslipt, zeg maar. Maar, maar, maar oké, okay. we, we blijven alleen, Roberto, uh, ja? eerst naar Geest, Geest dus... Als ik nou, op, als, als je website al bestond, had mm -hmm. uh, Roberto kunnen kijken, dat het Senseo, welk merk was dat uh, apparaat van je? Voeg, dat hoef ik niet te zeggen, oh, dat weet nou, ik niet meer. Want ik ben een beetje, wat mijn probleem is, ik ben slechtziende, behoorlijk. Aha, dus, <laughs> ik dus, dus op de website kon, kon een slechtziende niet terecht. Het um, internet is wel wat lastiger bereikbaar, maar we doen, okay. we doen ons best. Maar gesteld dat uh, Roberto samen met mij zal zitten, ik zal het mm. uitzoeken. Bereken je dan ook dat het kalkwater de uh, expresso-machine kapot oh, maakt? Dat zouden we heel graag willen. Kijk, uh, dat ligt ook nog in Nederland waar je zit, waar veel kalk in het water zit. Dus dat is niet zo makkelijk voor een nationale website om te doen. Wat wij in ieder geval proberen uh, inzichtelijk te maken... is dat energieverbruik en dat, dat ook nog te kunnen personaliseren. Roberto, wil... trouwens, dank je wel voor het bellen, Ga door. Yeah. Okay. Uh, bijvoorbeeld, ben je alleenstaande student... Ja. Uh, dan gebruik je die, uh, de, de wasdroger een stuk minder vaak dan wanneer je... Hoeveel kinderen heb jij, Prem? Ik heb drie kinderen. Uh, dan, ik heb net een zoontje van één. Ik ben een stuk meer gaan wassen en droger, kan ik ja, vertellen. Dus als... dat laten wij ook nog zien. Dus wij stellen ja. aan mensen de vraag... Uh, met hoeveel mensen ben je thuis en hoe zuinig of niet ga je met apparaat om? Als je niet weet ben je gewoon gemiddeld, ben je gewoon Jan Borda. Uh, professor... En dat heeft allemaal die, die implicatie voor die totale kosten. Professor Schott, ik ben als kleinkind naar uh, Disney World geweest. En dan was ja. er een door General Electric gesponsord dingetje dat je de vooruitgang zag in al die jaren. Een uh, uh, man, vrouw, kinderen in huis. En dan begint het met dat ze eerst nog met de houtkachel zijn. En dan ja. zie je de ontwikkeling. En ik dacht altijd dat apparaten dus eigenlijk ervoor zijn zodat we meer besteedbare tijd hebben. Klopt dat? Nee, dat is uh, niet zo. Er zijn, uh, dat is altijd wel de belofte geweest. Maar uh, in de praktijk zijn er allerlei studies geweest. En die blijken bijvoorbeeld dat de huis, huisvrouw hè, evenveel tijd bleef besteden aan het huishouden. Ondanks de introductie van al die nieuwe apparaten. En dat kwam voor een deel ook omdat er gewoon nieuwe taken bij kwamen. Op het moment dat je een stofzuiger uh, krijgt, dan wil je het huis schoner krijgen. En daarvoor moet je kloppen en vegen... Ja. Nou, dat heel, heel, daar kon je tot een bepaalde hoogte doen met de stofzuiger, ging, ging men fanatieker worden met het schoonkrijgen. En daardoor uh, even, evenveel tijd uh, moest er aan besteed worden. Aha, nee, ik, ik, alles wat u vertelt, probeer ik om mezelf te betrekken. Ik had vroeger een vloerbedekking en dan stofzoogjes. Verleden tijd van stofzuigen, is stofgezogen. En ja. uh, nu heb ik laminaat, maar dat stofzuig. Ik en dat wil ik ook nog naast. Dus eigenlijk doe ik twee keer zoveel werk. Precies, ja. Dus de, de, de, de hoeveelheid. Taken die je uitvoert in het huishouden worden eigenlijk niet bepaald door die apparaten. En ook het tijd besparen wordt er nauwelijks door beïnvloed. Goedemorgen John. Uh, uh, vertel het maar. Volgens mij ben je hartstikke blij dat ik hierover praat. Goedemorgen Prem. Kun je mij verstaan? Ja natuurlijk John. Met Martin als ja. technicus Calus. Ja, anders had ik mijn mobiele telefoon uit uh, de ramen te gooien natuurlijk. <laughs> maar heel even Prem. Jij begint jouw verhaal door te vertellen je staat op. En binnen een kwartier heb je vijf elektronische apparaten aangezet. Ja. En vervolgens zeg je van, ja, die zijn zinloos. En dan denk ik bij mezelf. Hè, wij zijn een, allemaal een weldenkende mensen... Waarom gebruik je ze dan? Nou, dat is mijn vraag. Daarom dit programma. Want kijk, ik kan ook een, een mechanische wekker zetten. Uh, maar ik wil een elektrische wekker. Dan hoor ik die mechanische wekker. Maakt weer te veel herrie. Um, ik kan ook mijn broodje eten zonder dat ik het in een toaster stop. Dat heetwater die, die ik via die koker doe, kan ik ook doen door uh, uh, uh, het gasfornuis aan te zetten. En wat ik op mijn datamachine doe, computer, dus kan ik ook bij de hand schrijven. Dus ik stel me die vraag zelf. Omdat... Ik zit te denken, waarom heb ik al die dingen nodig? Nou, dat, dat, is, dat is natuurlijk... Ik bedoel, jij kunt in deze moderne tijd kun jij niet meer zonder jouw computer... omdat jouw behoeftepatroon gewoon veranderd is. En daar spelen marketeers natuurlijk hartstikke fijn op in. Wat voor ja? werk doe jij, John? Ja, ik ben een marketeer. Nee, ik ben een docent marketing. Waar? De school in Tilburg. Oké, okay, dus kan je mij uitleggen? Want ik heb, we hebben nu docenten, dus die marketeers spelen daarop in. Dat zegt professor Schot ook. Dus net, want het ging me over die Nespresso en zo. Dus er wordt een schijnbehoefte gecreëerd die er eigenlijk niet is. Nou, daar wil ik meteen op inspringen. Ja. Want het is niet waar. Okay. Ik, uh, ik ga wel even bij deze mijn vak uh, dan een beetje namelijk beschermen. Ja. Een, een marketeer. Uh, ...kan een behoefte beïnvloeden, maar kan een behoefte niet creëren. De maatschappij creëert een behoefte. Ja. En niet een marketeer. Absoluut. Oké, okay, maar Gees kijkt hier in de bus echt van... ...dit is Lari Ga je gang, ja, Gees. Ik, ik denk dat marketeers wel degelijk invloed hebben op het beïnvloeden... Uh, op, op, ...op het patroon van, van mensen. Hoe ze ermee omgaan. Um, je, je, bedoel, je ziet het dagelijks. Als het niet zo goed zou werken dan zou hij een stuk minder billboards en uh, advertenties overal uh, hebben. Het werkt. Uh, uh, mag ik je even een paar uh, dingen geven? Ik heb hier een tweet, waar is die nou? De, uh, uh, de droger op batterijen. Kom op, uh, John. Dat is echt marketing onzin. Van seks in the city en gooien ze vrouwen. Uh, we hebben dat nodig, de droger. En dan schaffen ze het aan en zegt: zeggen... Uh, het is echt onzin, John. Kom op. Oké, okay, maar Prem... Misschien ga ik dan nog steeds wel uit van de weldenkende mens. die <laughs> ja. heel even iets dieper nadenkt voor een aankoop. Oké, okay, maar even haal, heel even, heel even. haal even adem, John. Professor Schot. Uh, John maakt hier een opmerking. De weldenkende mens. Ik vind mezelf een weldenkend mens. Maar als het komt op de nieuwste televisiesnufjes. of een dvd van Two and a Half Men. dan ben ik geen weldenkend mens. Dan ben ik gewoon een puber die het koste wat het kost wil hebben. Zijn, wel, zijn de, wij wel, wel, weldenkende mensen, professor Schot? Nou, ik denk wat betreft aanschaf van apparaten, dat emoties een heel belangrijke rol spelen mm. en ook eh, verlangens en dromen over van, eh, van wie je wil zijn. Dus het gaat vaak over identiteit, over ja. wie je wil zijn en dat druk je uit door de apparaten die je koopt. Eh, dus de aanschaf van een espressoapparaat en het sprake van was dat heeft vaak dat je wil participeren in een beweging of in een manier van koffie drinken en wat onderdeel is van je van je van je identiteit. En dan blijkt dat je hem helemaal niet nodig hebt omdat je hem nauwelijks gebruikt. Uh -huh. Uh, dus ik denk dat het uitgangspunt. En reclame gaat er ook helemaal niet vanuit. Reclame speelt juist heel erg in op emoties. Ah. Dus uh, ik zie weinig reclames die uitgaan van uh, een rationeel denkende mens. Nee, we zijn. Hmm. Oh, Oké, okay, dat kan ik ook aan de tweet zien hier. Eline K. De elektrische tandenborstel kan de deur uit. De derde is ook binnen drie jaar stuk. En met de gewone borstel is het veel intimer. Uh, Frans de Jong. Ik mis mijn TV niet nu ik verhuisd ben. Met uitzending gemist op de PC heb ik meer plezier. Hier van José, laatst kocht ik een nieuwe wasautomaat... en toen heb, me, heb ik mijn me wasdroger mee laten nemen door de winkelier... omdat de droger niet goed paste op de automaat. De wasdroger was nog goed, maar ik mis hem niet. Dus hier gaat de mm -hmm. wasdroger eruit. Robert, de elektrische popcornmachine, die heeft hij nooit gebruikt... want je kan uh, popcorn ook maken in de magnetron. Mm -hmm. En volgens mij, Barbara, wie heb ik aan de telefoon? Oké, okay, Clement, goedemorgen, zeg het maar. Go Aie, goedemorgen, Prem, met, uh, met Chris... Ja, ik heb er, uh, laatst heb ik er twee grote apparaten uitgegooid. Welke? Een vriezer en een wasdroger. Waarom? Uh, de wasdroger ging stuk. <laughs> dus die telt niet, die telt niet, Chris. En, die... en toen dacht ik van, ja, zal ik een nieuwe aanschaffen of niet? Nou, toen, uh, toen dacht ik, nou, we kunnen net zo goed uh, de was gewoon op een rekje drogen. En heb... die vriezer. Heb je kleine heb ik kinderen? Chris, ja? heb, je, heb je nog kleine kinderen? Ja. En hoe doe je dat in de winter, in hemelsnaam? Kijk, het, het natuurlijk in een kamer. Een rekje zet je op in een kamer. Op maandag en dan vrijdag, dan is het droog. Nou, vrijdag nee, joh. dezelfde dag. Nou, dan weet ik niet hoeveel jij stookt. Maar in mijn huis is het echt onmogelijk om genoeg kleding te kunnen drogen. Kijk, het, het idee wat wij in ieder geval ook hebben is... Je uh, hoeft het niet eens, die, die apparaten... Sommige, kijk, een elektrische popcornmachine en een nageldroogmachine... dat klinkt wel vrij belachelijk. Maar sommige apparaten, die hebben gewoon wel degelijk nut... maar als je ze dan aanschaft of ze gaan kapot... schaf dan tenminste een energiezuinig aan. Nee, maar, maar Gijs, wat, even, wat, wat nee, Chris maar zegt, goed. even op Chris te steunen. Chris, ik zit er echt over na te denken. Ik heb in mijn huis kamers, waar je inderdaad het droogrek kan zetten... de woonkamer, ja. overdag, en dan droogt het wel. Het is omdat ik ja, een raar je. idee heb dat kleding... Niet hoort te hangen in de woonkamer. Maar staat jouw verwarming nee, in die maar kamer we aan? We niet in de woonkamer, zit gewoon in de slaapkamer. In de slaapkamer, ja. Daar staat mijn verwarming ook niet aan. Dus ik ben eigenlijk. Ja, ja. zo'n zo rek is zo opgezet en het hangt zo. Chris, jij ja, en bent. Solema El die ik... mijn redactrice, had helemaal jouw argument. En nu de vriezer. Kom op, want we hebben weinig ja, tijd. De vriezer die. Vriezer die, uh, die ging ook stuk. Nee, nee, die vriezer ging niet stuk. We kregen een rekening in december, een afrekening, Dat was 600 euro extra. Ah. En hebben heb ook opge, opgebeld naar Eneco. En we hebben gekeken van, ja, wat trekken je allemaal in huis. En toen kwam op die vriezer en die stond in de, in de schuur te loeien, hmm. elke dag. En er zat eigenlijk heel weinig in, behalve wat snacks en wat friet. Oh -oh. En ja. ik woon in de binnenstad van Gorkum en dachten van, ja... Waarom hebben we dit ding eigenlijk? Ja. We kunnen net goed verse dingen kopen. Hey Chris, dus. dankjewel. Want ik heb op het ingebracht, ik heb een ijskast in mijn schuur en die staat inderdaad te snorren. Alleen voor die drie feestjes in de zomer. Ik ga de stekker eruit trekken vandaag als ik thuis kom. Dankjewel. Professor Schot, uh, er ja. valt me een aantal dingen op. Ten eerste, er bellen alleen mannen. <laughs> ik heb van de meeste tweets ja. en mails Zijn bij mannen. Wie, wie beslist bij de aanschaf van elektrische apparaten? De vrouw of de man? Vrouw, zeg Dat ik, ik van het apparaat. Oh. Als de, de, de, de zonne-energie op het dak, dan was dat de panelen. Ik denk dat de man daar een grotere beslissingsmacht heeft. Maar bij de apparaten, inderdaad, de, de wasdrogers en zo, daar beslist de vrouw. Ja. Professor Schot, u bent hoogleraar geschiedenis en techniek aan de Technische Universiteit. Um, ja. Als u, Eindhoven. Eh, Eindhoven, als u uh, um, zeg maar studenten krijgt, merk je dat. Uh, wat voor bewustzijn kan je ze meebrengen over uitvindingen en dergelijke? Want u kunt toch wel kinderen een beetje vormen en manipuleren dat ze daarover nadenken. Nou, wat wij proberen te doen is uit te leggen dat elk apparaat een script heeft. Er zit een, een gebruiksaanwijzing in over wie de gebruiker is, wat er wordt verwacht. Als je een apparaat aanschaft wat uh, heel veel energie gebruikt... dan word je dus verondersteld dat te accepteren. Dus heeft elk apparaat he, heeft bepaalde veronderstellingen in zich over het gebruik. En die kan je proberen te lezen... En daar word je ook als gebruiker mee geconfronteerd. En die kan je ook proberen te veranderen als gebruiker. Ja. Je kan een vrieskast uh, kan je ook gaan gebruiken als opslag. Je kan hem niet in een stopcontact steken. Je kan hem gewoon yes. gebruiken als opslag en er allerlei gereedschap in leggen. Ja. Dan verander je het script ja. van de vrieskast. En maar elk apparaat heeft dus veronderstellingen in zich. En, en bepaalde waarden en normen. En die kan je, kan je lezen. Oké, okay. hartstikke bedankt dat u aan de telefoon wilt komen. Barbara, we hebben nog een laatste, geloof ik, een mevrouw. Goedemorgen, mevrouw, zegt u het maar. Dag, ik spreek mevrouw Reven. Dag mevrouw Reven. Uh, ik wilde eigenlijk zeggen gewoon het koffiezetapparaat mag van mij weg. Dus dat wil zeggen alle koffiezetapparaat die er maar zijn. Ja? Om het gewoon op de ouderwetse manier te doen. Je daardoor een heet kopje koffie krijgen en lekker vers door je bonen zelf ook nog eens te malen. Ja, en dan heb je ook nog wat gebruik voor je armspieren. Zodat je wat draait en moet en... Zegt u? Dan krijg je ook nog een beetje een biceps, omdat je steeds die molen moet draaien. Ik ben heel erg onduidelijk. Oh, dan krijg je nog je spiermassa, omdat je steeds moet draaien in die koffiemolen. Oké, okay. nou, mevrouw de Graven, hartstikke bedankt dat u belt, de lijn is slecht. En we moeten zo meteen, hartstikke bedankt, professor Schot, hartstikke bedankt dat u aan de telefoon wilde komen. Uh, en voor uw uh, informatie even nog wat mails. Mooie vraagstelling, maar wat mij betreft laat je nog wat liggen. Ik ga voor, welk apparaat heb je de laatste tijd uitgeflikkerd en zal niet vervangen worden? Barbara van der Klis gaat de strijd winnen, want ook David zegt, de magnetron, dat ding wordt niet gemist. Ben Beltman, de wasdroger, hmm. het meest energieverslinderde onnuttelijke huishoudelijke apparaat. Bovendien slijt de textiel veel sneller. Uh, en de was kreukt extra. En dan moet er nog iets gestreken worden. Nou, nah, We verliezen het hier, Gijs. En Tante <laughs> Takkentrol, die zegt... heb me altijd verbaasd over het nut van elektrische blikopeners. En broodmessen. Elektri ja, elektrische blikopeners en broodmessen. Gijs, Gijs wat, is de, wat is de website? Noem even de naam van je uh, website. Greenham.nl Greenham. Greenham. Green dus uh, Greenham, zonder de H. Yeah. Greenaan.nl Oké, okay. hartstikke bedankt dat je ons wilde ontvangen... en veel Graag. succes met je website, want Dank luisteraars... Wel. het is dinsdag. Goedemorgen, meneer Denijs. Goedemorgen, ik heb de telefoon gehoord. Wat is nou het meest nutteloze apparaat... wat u heeft qua eh, elektrische <laughs> apparaat? Even denk hoor. Nou, in ieder geval niet de telefoon. <laughs> maar, eh... Uh, ja... Ik zou het niet weten. Er zijn in ieder geval wel wat de meest nuttige apparaten. Het is een espresso-machine. Maar nee, nee, waarom is die? Wa waarom is die espresso-machine nutteloos? U hebt een prachtige zangcarrière gehad zonder dat, dat stomme apparaat. Hoe dronk u toen uw koffie? <laughs> ja, je hebt gelijk. Als het er niet is, dan, uh, dan merk je ook wel dat je zonder dat ding kan. maar... Ja, ik ben nou eenmaal een, een beetje een hedonist, dus de, ja, ik verlang toch elke ochtend wel naar dat heerlijke kopje espresso. <laughs> u heeft uh, trouwens, u, u treedt donderdag aanstaande op in Leuven, België. Ik moest u van ja. een, een, een Belgische dingen zeggen. U bent razend populair in België, hè? U hebt zelf het VRT-journaal gehaald. Uh, ja, ja, dat was wel bijzonder. Nou ja, ik heb natuurlijk vanaf de zeventiger jaren een... Uh, uh, redelijk uh, aanhang ge gecreëerd in België door mijn liedjes. En uh, ja, daar ben ik wel trots op, moet ik je zeggen. En daarna gaat u zaterdag 23 april in het Chassé Theater in Brie. Daar staan. Martin begint alvast de muziek in te starten. Wilt u alstublieft het lied zelf aankondigen? Het is van uw nieuwe CD eindelijk vrij. En het is een prachtig, ook weer toepasselijk lied op dit thema. Welk liedje gaan we horen, meneer Denijs? Het enige geluid. Rob Denijs, dank u wel. Tot de volgende week, meneer Denijs. Dag. Midden in de nacht, het weer lijkt zelfs te slapen. Het is stiller dan verwacht, precies wat ik nu nodig heb. Nergens is rumoer, zelfs niet in mijn gedachten. Geen leven op de loer, precies wat ik nu nodig heb. De tv en de telefoon, alles staat hier uit. Een man die zacht een liedje zingt, dat is het enige geluid. Midden in de nacht, ik liet de avond achter, met wat het donker bracht. Precies wat ik nu nodig heb, even geen gedoe. Even nog niet slapen, al ben ik meer dan moe Dit is precies wat ik nu nodig heb de TV. Bedankt alle luisteraars, deelnemers en gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de financiers van de publieke omroep. Redactie Anouk Tölner, Rien Rienaarts en Souleima El Galdi. Productie Hans Twint en Momo Sarou. Techniek, logistiek en transport Martin Hulshof. eindredactie redactie RG Rob de van Barbara van der Klis. Zo meteen Ster, Rieselotte Thomassen en Felix Mudders met een gids.fm. Tot morgen, namaste, dag en geniet van Rob's prachtige stem. Dat is er toch maar mooi ook van gekomen. Mijn zegeningen zit ik hier te tellen. De hondjes liggen naast me te dromen. De tv en de telefoon. Alles staat hier Een man die zacht een liedje zingt. Dat is het enige geluid Een man die zaagt een liedje zingt Dat is het enige geluid Heeft u wel eens ervaren hoe het voelt om op een wolk te liggen? Test is dan nu de Tempoor Cloud. Een nieuw Tempoormatras zo ondersteunend en zacht... dat u zich helemaal gewichtloos voelt. Vind een dealer in uw regio op tempoor.com. Deze week is het de week van het testament. Deelnemende Goede Doelen en Notarissen... bieden u een gratis adviesgesprek aan voor het opstellen van uw testament. Ga naar nalaten.nl of bel 0900-210-200. Lokaal tarief. Dit is radio 1.